met het NOS De Rabobank voorziet krapte op de woningmarkt. Topman Piet Moerland van de bank waarschuwt zelfs voor woningnood. Volgens hem is er sprake van latente woningnood. Op dit moment liggen veel bouwprojecten stil. Elk jaar komen er 70.000 mensen bij die een huis willen kopen. Terwijl er maar 45.000 huizen per jaar worden gebouwd, zegt hij. Minister Spies wil dat ambtenaren minder werkbezoeken brengen aan Caribisch Nederland. De afgelopen drie jaar hebben alleen al de ministeries van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie 600 keer een bezoek aan de Antillen gebracht. Dat heeft bij elkaar 2 miljoen euro gekost, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. SGP-lijsttrekker Van der Staaij waarschuwt voor wat hij noemt politiek avonturisme. Bij de aftrap van de verkiezingscampagne in Ede noemde hij als voorbeeld de langstudeerboete. Hij had het over een slappe knieëncoalitie van partijen die vandaag een maatregel afschaffen waar ze gisteren nog voor pleiten. Volgens Van der Staaij is het geen wonder dat veel mensen het vertrouwen in de politiek verliezen.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 PSV heeft zijn eerste wedstrijd voor plaatsing in de Europa League gewonnen. In Montenegro won de ploeg met 5-0 van Zeta Podgorica. Toyfon scoorde in de eerste helft en na rust waren er doelpunten van Matafs, Strootman, Lens en van Bommel. En sprinter Chrumdy Martina heeft bij atletiekwedstrijden in Lausanne het Nederlands record op de 200 meter verbeterd. Martina liep de afstand in 19 seconden en 85 honderdste. Het oude record van 19.94 stond ook op zijn naam.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 again I broke a vow But I'm the one who's crying now Top of this